12 uur. Door met het NOS-journaal. De politie in Rotterdam heeft vijf nieuwe tips binnengekregen over de mishandeling van een agent bij een trouwstoet op de Westzeedijk. Gisteravond toonde opsporing verzocht nieuwe beelden. Daarop is te zien dat iemand in een donker pak de agent van achteren neerslaat. Ook is te zien dat veel mensen in de buurt staan te filmen. De politieman heeft aan de mishandeling een hersenschudding en een whiplash overgehouden.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 De bonden en VNO-NCW wijzen op de werkgelegenheid... en de exportkansen als Nederland aan de nieuwe onderzeeers meebouwt. Noord-Korea heeft weer een rakettest gedaan. Volgens Zuid-Korea werd er één raket gelanceerd vanaf een onderzeer. Die kwam 450 kilometer verder terecht in zee, in de buurt van Japan. Voor zover bekend is er geen schade. De lancering komt op een bijzonder moment... De afgelopen dagen werd bekend dat Amerika en Noord-Korea weer gaan praten... over het hervatten van de gesprekken over het nucleaire programma van Pyongyang. De VS wil dat Noord-Korea stopt met zijn nucleaire programma. De Tsjechische slagerzanger Karel Gott is overleden. Hij wordt beschouwd als een van de grootste namen uit het Duitsstalige volksgenre... samen met artiesten als Heino, Freddy Breck, Rex Gildo en Udo Jurgens... Karel God maakte zo'n 120 albums, verkocht 23 miljoen platen en scoorde in 1975 een hit met Die Biene Maya. God had leukemie, hij was 80 jaar. Het weer zonnig, een paar buien, vanmiddag met kans op onweer en rukwinden. Het wordt 13 of 14 graden, ook morgen buien en wat zon en dan een graad of 15. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB.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 Zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. Ja, een hele goede middag luisteraars. Dit is het lunchprogramma op ZFM. De lokale omroep van Zandvoort. Een vast programma tussen 12 en 2 in de middag. En natuurlijk ben ik weer heel blij met mijn vaste sidekick, Imka. Imka, goedemiddag. Goedemiddag, Hans. Goedemiddag. Maar we hebben natuurlijk ook onze vaste items: de instrumentale van vandaag. Artiesten in het Licht hebben we erbij nu. Nummer 1, een hit uit 1995. En de gouden ouwe ook uit 1995. De ook nog het weer voor het komend weekend voor ons in de tweede uur. Ja. Ik hoop dat het beter uitziet dan gisteren, want dat was niks. Jawel, jawel. Maar gaan meteen goed maken voor de mensen? Hè? Ja, met dit ja. liedje, hè? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, en dat is nog niet alles, want we hebben ook nieuws natuurlijk uit onze, uh, vaste, uit onze badplaatsen en de directe omgeving. We hebben dus een uh, behoorlijk fors programma. Zetten wij met eens te beluisteren op frequentie 106,9 op Psycho Kanaal 40. En kijk en luisteren kan ook op internet... www.z-live.nl Mijn naam is Hans Rastenaar en ik start vandaag... Ja, met een hele mooie, uitgezochte Rimka. Dan mag jij zeggen. Eruption met I Can't Stand the Rain. Ja, hoe kan je het bedenken? Hè? <laughs> friendly My love, my drug, we're fucked up oh. Cause I've been on the run so long they can't find me You're waking up to remember I'm pretty And when the chemicals leave my body niet echt in de studio kijken. Als u dat wel had gedaan, dan had u onze sidekick vreselijk te keer zien gaan. Ja. De tafeltje. Niet minder dan een eerlijk nummer. Ja. Ja, toch? Ja, zeker weten. Ja. En wat vind jij nog meer mooi? Want uh, jullie hebben het gisteren, even over die regen terug te komen. Jullie ja. hebben het gisteren wel vreselijk gehad. in Ja, het was echt het was bar en boos. Ja. Ik heb wel zelf in het centrum gewoond. Dus ja. Daar heb ik ook wel uh, ja, straten meegemaakt. En ik zat net op het goede punt van de, uh, van de Koningsstraat dat het bij mij droog bleef. Maar aan weerskanten was er dan nog <laughs> één waterbende. Maar nu was het ook op de Korsverlorenstraat bovenaan, onderaan, ja. Jan Steenstraat. Ik, uh, op de Verlennepweg was het aan twee kanten van de rotonde was het een waterblad. Water, auto's dreven zelfs ja. in het water. En in de Lorenstraat en in de Vlemingstraat stond zelfs water. Nou, dat is, heb ik nog niet eerder nee, meegemaakt. Nee, dat nee, was het, was, het was heel erg. Ja, ik heb het gezien op, uh, op Facebook, heb ik het gezien. Ja, daar filmpjes, filmpjes rond. Gemaakt. Ja. De auto's die stonden tot, uh, zeg, tot de onderkant in het water. Ja, en dan zag ik ook uh, een filmpje van uh, George Brouwer. Ja. <coughs> die woont uh, op, de, op de flat bij de Rotonde. En die uh, zag je dus een hele waterhoos naar beneden komen... Ja. vanaf de hoogte bij het casino... En die kwam dan in een kolk terecht om in het riool te, uh, daar te gaan. In het afvoerputje. Dat is ja. echt alsof je in een grote doucheput keek. <laughs> dat is echt gigantisch. Ja. ja, dat is niet zo leuk. Hè? Ja, maar je zag ook het strand meestromen, dus je kon het echt heel goed zien. Ja. En ook op het strand, het kwam dan van de zeereep kwam het af. En dan zag je ook hele geulen ontstaan. Het water dus na het, naar de zee stroomde. Ja. ja, dat moet wel. het moet In plaats van het heen, zeewater het ja. strand op. Ja. Goed, we gaan luisteren naar No Matter What van Boyzone. No matter what they do, no matter what they teach us, what we believe is true, no matter And back I can't deny what I believe I can't be what I'm not I know my love forever I don't know that I want If only tears were laughter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 Dat was boyzoon En we hebben een, een, een gast in de studio waar we strak even maar gaan praten. En dat gaat over De Amazing Middag van André Hazes. En uh, ja, we gaan eerst eventjes luisteren naar uh, Ed Sheeran met Perfect. I found a love for me. Darling, just dive right in.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 perfect night, zijn. Wat mooi, hè? Ja, dat vind ik heel lief van hem. Je ja, had hij niet hoeven doen, hoor. Wat gaan we straks meemaken in Kamp? Nou, we hebben onze speciale gast Kees Rutgers. Dat is de, organisatie van de uh, organisator van de meezingmiddag voor André Hazes liedjes. En we gaan nu even naar André Hazes luisteren. Ja, dan moet je, je moet het altijd be angst. een beetje inrijden, hè? Ja, geef mij je angst. Ja? Ja. Oh, dat wil ik wel doen, hoor. Ja.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 het hoeft nooit meer te gebeuren Als je bij me blijft vandaag. Want dan je zin, Als jij straks wakker wordt Dat jij weer lacht Geef mij het gevoel Dat ik er weer bij voor Voortaan Ik ga met je mee Want ik laat je nu nooit meer gaan Geef mij nu Heerlijk nummer dit Ja, zijn we stemmig begonnen of niet? Nou, heerlijk. Dat bedoel ik. Ja, echt mooi. Ja, we hebben hier Kees Rutgers de gast. Hij is de organisator van de meezingmiddag van Hazes Liedjes. Kees, goedemiddag. Goedemiddag. Leuk dat je er bent. Ja, nee, graag, graag. Je doet het al voor de 15e jaar, hè? Ja, hij is nu 15 jaar dood. En ja. de vijftiende keer dat ik het organiseer. Ja. ja, hoe ben je erop gekomen om daarmee te beginnen? Nou, uh, op het moment dat uh, Hazes doodging die dag... toen uh, waren we met een hele groep bij elkaar... en toen zei ik, nou jongens, dit mogen we nooit vergeten. We gaan, ik ga volgend jaar een andere Hazesfeest feest organiseren. En dat is gebeurd op, in Zandvoort dus. Uh, de eerste keer op het strand bij Sunset. Nou, dat was zo'n succes. Dat, uh, ik denk, nou, we gaan gewoon elk jaar weer door. En uh, nou ja, nu is het alweer 15 keer. Nou, wat leuk. Rooi is er ook. Rooi jij ook wat zeggen? Nou, ik laat jou er gewoon gaan. Ik zit er gewoon lekker bij. En uh, als jij die weet, dan uh, ga ik het nee. inbrengen. Jawel hoor, ik weet het wel hoor. Gelukkig. Kijk, ik heb ook nog een vraagje. Hoe doen jullie dat precies? Want het gaat nu bij het wapen van Zandvoort, als ik ja. het goed begrepen heb. Ja. Is het op het plein? Of is het in? Het nou, het hangt een beetje van het weer af natuurlijk. Ja. De uh, Afgelopen twee jaar... Want ik hield het altijd op zaterdagavond eigenlijk. Ja. Maar de afgelopen twee jaar dan op zondagmiddag... En de eerste keer was het nou, geweldig weer. Het was over de 20 graden. Dus het hele plein zat vol. Ja. Vorig jaar ook nog. Ja. Dus uh, maar ja, dit jaar zie ik het wat minder som, uh, zonnig in. En uh, denk ik dat het... In het café te plaats plaatsen vinden. Ja, ik, ho ik hoop in ieder geval dat je beter weer het dan gisteravond. <laughs> ja, dan uh, zwemmen. Ja, precies. En, en, en nog een vraag. Hoe, hoe doen jullie dat? Hebben jullie een live band of gaat het met plaatjes dat je mee kan zingen? Het gaat uh, met uh, plaatjes, ja. uh, met nummers. Ja. En, uh, ik zing zelf dan uh, af en toe tussendoor. tussen. Oh, dat is leuk. En we hebben uh, gasten die komen zingen. Ja. Onder andere uh, misschien Mike Dalen en... Uh, nog een Zandvoortse zanger, dat, uh, ja, dat is leuk. Dus, uh... En, en als, je, als je zelf zingt, doe je dat met een muziekband? Of? Ja, ja, ja, ik heb een aantal muziekbanden, dus dan uh, zing ik mee met de band. Ja, wat leuk. En, ja, het, het is altijd goed bezocht, hoorde ik, maar er wordt waarschijnlijk ook flink bier gedronken, of niet? Ja, het is uh, altijd een van de ja. betere uh, avonden. Ja, het uh, moet uh, natuurlijk in de trant van hazen zijn. Ja, ja. Hè, zo. Ja. We ja. Absoluut. We hebben ook, uh, als je wat eten bestelt, dan krijg je ook een BVO'tje erbij. Hè. Een wat? Een BVO-tje, dat is wel een biertje voor onderweg, zoals oh, zo, altijd. Ja. <laughs> ja. Oh, wat leuk. <laughs> ja. En een uh, worstje, uh, de worstjes uh, van de udoxworsten ja. van Hazels. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Oh, ja van, de, van zijn reclame. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. <laughs> nou, gezellig. Dus dat, uh, ja, dat houden we erin. Ja, hoeveel gasten komen er optreden? Nou ja, dat is altijd een beetje onzeker, maar uh, ik uh, had er drie verwacht, maar van één afvalt vanwege een ongeluk. Oh, dus uh, we hebben er in ieder geval twee. En dan, uh, nou ja, soms lopen de mensen binnen en die gaan onverwacht mooi zingen. Dus dat, uh, dat, dat kan ook leuk. allemaal. Ja. En het is natuurlijk uh, het is, het is meezingfeest. Dus ja. het is de bedoeling dat als we platen draaien, dat iedereen ook gewoon mee gaat zingen. Zoals we net in de studio deden. Ja. ja. En ik Heel heb een, uh, teksten op papier staan en die deel ik daaruit. En dan kunnen de mensen uh, gewoon meezingen. En dat is leuk. Dat is dat gezellig. Ja. Hoe laat begint het? Het begint om vier uur s middags. En tot hoe laat duurt het? Nou, zolang het gezellig is. Ja, ja ik weet dat je bij het Wapen ook wel lekker kan eten. Dus ja. je kan gewoon lekker blijven. Ze hebben uh... een speciale Hazesburger. Oh, kijk. Met BVO'tje. en... Uh... BVO'tje. Ja. ja. ja. <laughs> nou, dat, is, dat kan toch niet meer zo? Nee, hè? dat ja, denk nou, ik ook. Nee, dit, uh... Nou, we zullen het even onderbreken. We gaan eventjes weer naar Hazes luisteren. Nou, ja, dat hoort er toch even bij. Belangrijk. En jij een hele mooie. Zij gelooft in mij. Ja, dat is een hele mooie. Dat deed ze ook in mij.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 Maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je. Ik ben blijven hangen in de kroeg. Zo'n nacht, ze weet het, heb ik nooit genoeg. Was het, Dat was alles wat ze vroeg. today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 I en die applaus verdienen die wel altijd. Ja, dat zeker wel. Zeker, ja. hè? Ja. Absoluut. Kees, wat is jouw favoriete nummer van André Hazes? Als je alles weet. Als je alles weet. Als je alles weet. Ja, prachtig. En je denkt niet na. Kan opeens eens de zon verdwijnen. Als hij jou verloort. Nou, <laughs> alles stil. Hij kan die ophouden nu, hoor. <laughs> <laughs> dat is <laughs> Kees, waar is jouw passie voor André Hazes ontstaan? In Amsterdam. Uh, André was eigenlijk pas begonnen. En uh, ik was met een groep vrienden. En dan kwamen we hem tegen. En uh, hij viel al gelijk al op. Door zijn uh, manier van... Uh, oh manier van zingen. En, uh, dus uh, ja, het We blijven volgen, wat dat betreft. En uh, ja, de telefoon. De vrouw belt. Waar die blijft. Maar, um... <laughs> ik okay. zat te ik kijken ik een liedje ja. ingezet had. Maar dat was niet zo. Nee. <laughs> dat is een, uh, het is een eigen jingle. <laughs> Maar, ja. ja, dan belt iemand dat je op de radio bent. Ja, ja, ja dat hoor je. <laughs> nee. Maar uh, dat... Uh, in, ja, toen ben ik mij volgen. En uh, wij kwamen vaak tegen. En hij werd steeds bekender. En uh, goed. Dus uh, ja, dan uh, ja. blijf je dat volgen. Ook wel eens zien optreden? Heel vaak, ja. ja. En ook zijn uh, arena-optredens natuurlijk. De laatste twee ben ik ook geweest. De laatste was... Eigenlijk uh, zielig, want hij kon niet meer zingen. Hij, uh, hij kon niet meer problemen. horen, hè? Ja. En dus uh, hij moest hij het anderen laten doen. en uh, Dat was uh, echt een ah, afknapper. Ja. Dat was heel wat. En nou ja, kort daarna is hij eigenlijk overleden. Ook. Ja. En wat dat betreft uh, is hij op tijd overleden. Want als hij uh, nou zo had moeten doorgaan met doofheid. En, uh, ja, dan had hij in de goot terechtgekomen. Drank. En, uh, ja. Nou, ja, ja, maar dat ik dat kan me nog herinneren dat hij op een gegeven moment bij uh, Barend van Dorp was. Ja. En toen was er een, een EK, denk ik, of een WK. Ja, Volgens mij was het Spanje. in Portugal. Ja, Portugal. Portugal. Ja, en toen moest, kon, wouden we, we houden van Oranje zingen en dat ging niet meer. Nou. Nee, en dat vond, vond ik zo triest. Bloedzweet en tranen heeft hij. Ook toch nog, zon. ja, dat ja, vond ja. ik ook ja. nog uh, indrukwekkend dat hij dat ook nog probeerde. Ja, raar. ik bedoel, hij was geen man om, uh, nou, ja, zingen ja, was zijn leven. En ja. als dat uh, niet meer kon, dan was hij echt uh, naar de, in de groot terechtgekomen. Dus wat dat betreft ja. zeg ik, hij is op tijd doodgegaan. Ja, ja, ja, en en ja, dan heb ik nog één vraagje, en ja, dat moet je misschien niet of wel beantwoorden. Wat vind je van zijn zoon? Ik vind, uh, vind dat hij het heel aardig oppakt, uh, een eigen carrière. Ja. Uh, niet echt in de, als zijn vader uh, imiteren. Hij, hij doet het wat dat betreft heel Je moet het verhouden. Uh. Ja, ja, maar dat is met hazes ook. Maar dat is, uh, iedereen, voor, de, voor de nieuwe generatie van ja. jeugd doet hij het heel goed. Ja, nou, ja, dus, uh. Ik hoop en, ook enzo, wel dat zijn stem op, op sommige punten... begint ook op hem te lijken. Ja, ja. Begint ja het, zijn stem het het wordt beter. erin te krijgen. Ja, ja dat, dat hazes dat, zit er wel in. En, ja, ik uh, ja, ben er uh, heel content over. Hoe lang uh, kan je al je nog doorgaan, uh, Kees? Ja, elk jaar zeg ik, nou, dit wordt de laatste keer. Ik denk, 15 jaar, dan uh, moet het wel stoppen. Maar ja, dan roepen ze uh, zo uh, half januari van, uh, hè, we gaan, wanneer gaan we dat doen? Dan denk ik, ja, moet ik het dan wel doen? Maar ja, je ziet het, ik, ja. het gaat door. Dus uh, misschien wel uh, tot ik zelf uh, de, de moordstreek. Uh, ja. En dan kan je zo nog overnemen. Dan halen je, je de 40 jaar wel. Ja. Dus nee, maar uh, ik weet het niet. Ik vind het nog steeds leuk. En het, het is natuurlijk geweldig dat iemand 15 jaar na zijn dood... dat zijn muziek nog zo uh, levend is. Het wordt, uh, elke kroeg die je binnenkomt ze draaien hazen, yes. is het feest. Dus, ja, het waar, lijkt ja. wel of iedereen wel een nummer mee kan zingen. Ja, ja, dat is ook ongelooflijk. Zelfs van de jongere generatie. Ja, ja, ja. Dus, uh, nee, dat is toch wel uh, heel klap. Ja. Tot uh, slot uh, nog eventjes een racie mee. Aankomende zondag. Vanaf u laat is iedereen welkom. Vanaf 4 uur gaan we beginnen. En uh, nou ja... Uh, Meezingen, meedrinken, alles kan. En we gaan door zolang het gezellig is. Eten met een BVO'tje. Eten met een BVO'tje, ja. <laughs> Dat is in goede handen van Marie. De andere dus, Hazersburger. Ja, Ja. Dus jongens, als je. Ik ben ook naar de zondagmiddag gegaan. Omdat er een hoop mensen op zaterdagavond. hadden we zo van. Ja, ik heb geen zin om de deur meer uit te gaan. Ja. En op zondagmiddag. wat zullen we doen vanmiddag? Ja. Nou, we gaan naar het Hazersfeest. Dus. Ja. Dat werkt. Ja. Heel goed. In het ja. water van Zandvoort. Hoe wil je beter de zondag afsluiten? Hè? Ja, ja. ja, zo is het toch? Ja. En volgens mij was Hazes van jou een vriend. Dankjewel, Kees. Dankjewel, okay. Kees. Ja, het, ja. Dankjewel, Kees. Jarenlang was jij mijn grappen.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 Zag jij daar in mijn bed? Zag jij nooit van je vriend aan de muur zijn portret? Ging er dan echt niets door je heen? Ben jij zo hard en zo gemeen, Maar alles is niet voorbij. Na maar weg van mij Het is jammer Onze vriendschap is voorbij Nooit vroeg ik aan jou een stuiver Dat je mee had was gewoon Zelfs als jij een keer wou stappen Gaf ik jou iets van mijn loon, Gaf je alles zelfs mijn kleren een vriend die laat je niet staan, ben je alles dan vergeten? Waarom deed je mij die dan? Hier ik je daarom aan de koop. Was dan jouw vriend's wapen niet zo groot? Hoe vaak lag jij daar? je vriend aan de muur, zijn porter? Ging er dan echt niets door je heen? Ben je zo hard en zo gemeen? Maar alles is voorbij, je nam maar weg van mij, wat een vriend, ja, wat In mijn bed zag jij nooit van je vriend aan de muur zijn trapot. Nou Weg van mij. Wat een vriendje, ja, wat een vriend. Ja, ook. Ik wil uh, onze gast heel hartelijk bedanken. En ik wens hem heel veel succes. Gaat wel lukken, denk ik, hè? Ja, ja zeker. <laughs> Oké, okay. en uh, op naar de 20 zou ik zeggen. Gaan we doen. Ja, gaan we doen. Mm -hmm. Ik ga nu Imka laten schrikken. Oh. Het van de Op je, Je kijkt me heel vragend aan. Je denkt, wat heb ik ook alweer gekozen? Ja, dat weet ik dat dacht ik al. Dat heeft iets met het weer te maken. Oh, nou. The Weather Girls. Oh. oh dat weet je niet? Nee, die oh. was niet voor mij. Die was is, Dolly. Is raining, raining man. Die was voor Dolly. Ja, dat, had, ja, dat had jij uitgekozen? Nee, had Dolly uitgekozen. Oh, volgens mij. Maar je mag hem draaien. Ik vind hem ook leuk. Oh, ik dacht dat jij hem uitgekozen had. Nee, dat was Dolly. Oh, dat is niet. Nou, dan is hij speciaal voor Dolly. Ja hoor. Nou, sorry hoor. <laughs> Daarvoor, nieuw. Ja, ja ja Nou, we hebben wel genoeg regen gehad, denk ik, ook niet? Ja, wel. Ja, wel, toch? Ja, maar het schijnt vrijdag ook wel weer heftig te worden, wat ja. op het journaal hoort. Ja. Dus, uh... Maar uh, we, we gaan nu naar jouw uh, jou plaatje draaien. Ja. Ik, dit is hem niet? Nee, dit is een reclame. Je bent weer aan het rommelen, hè? Nee, dat was er eentje met... Uh... Met uh, gebarentaal. Dus ja, die kan je niet afdraaien. Nou, ja, nee, Daar hebben je... wij niks aan. Nee, We nee, nee. Dus, uh, <laughs> Zo... moeten even wachten tot uh, de advertentie ja. afgelopen. Ja, ja. kijk. Is dit is hem. Dit is hem. Nou. We gaan nu naar mijn nummer. Ja. En dat is Davina Michel met Skyward. Eet, sleep and play. Knees, there's more to her Free as to be Till the queen will disagree There's more to her You're the D. of hij een goede stem heeft, hè? Ja, wat mooi, hè? Verschrikkelijk. Ik wist niet... Ik heb dat nog nooit gehoord, maar wat een mooie plaat is dit. Dat is wat anders. Ja. Dat is heel wat anders. even ah, rust. Wat is dit dan? Heb jij die ook uitgekomen? Nee. <laughs> Waar komt dat muziek vandaan dan? Weet Ik weet het niet. Dat was Marco Bazzato. Oh, die heb je wel uitgekomen. hoe oh, het dat? Dat is ook een hele mooie. Moet sleutels vast de deurknop heb ik in mijn hand...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 vaste de deurknop heb ik. Ja, dat was een mooie verrassing even, dit nummer. Nou, dat is het zeker. Het ging <laughs> autoplay. Ja, dat heb je soms. Ja. Dit was Marco Bosato, Armin van Buren en Davina Michel met Hoe het dans. Ja, nou, we gaan uh, straks naar het tweede uur. Gezellig. Ja, het gaat snel al. Hè. Ja, Jongen, jongen. Nou, ik zou zeggen, tot straks. Ja, tot straks. En eet Ook smakelijk als u eet. Ja, eet smakelijk. Oh, yeah.